Goedemorgen, ik ben Dielke eerste. Dit is het nieuws van NOS op 3. Topoverleg over Afghanistan vandaag. De G7 komt bij elkaar. Dat zijn zeven rijke landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Amerika. Mogelijk besluit president Biden van Amerika... daarna over het langer blijven van militairen rond het vliegveld van Kabul... Eigenlijk zouden die over precies een week allemaal weg zijn. Correspondent Fleur Lansbach. Met één of twee extra dagen zouden ze meer mensen kunnen evacueren. En dat is iets waar Boris Johnson vandaag bij de G7 druk op gaat zetten. De nou, Amerikaanse president Joe Biden heeft al gezegd dat er wel een discussie over is om te verlengen. Maar ook al zou Biden akkoord gaan, dan moet de Taliban ook willen meewerken eh, met een verlenging. En die hebben al gezegd dat ze daar niet heel wel willen tegenover staan. Op Schiphol is vanochtend ook weer een evacuatievlucht uit Afghanistan geland. Aan boord zaten 142 mensen. Op scholen met veel leerlingen met achterstanden gaan de salarissen tijdelijk omhoog. Personeel krijgt er de komende twee jaar gemiddeld 8% bij. Het kabinet hoopt dat zo meer mensen voor een baan op zo'n school gaan kiezen. We zaten de afgelopen maanden iets meer buitenlandse toeristen in de hotels in ons land. Vorig jaar, in het begin van de coronapandemie, waren het er 800.000, dit jaar 900.000. Het is nog steeds veel minder dan het voorjaar van 2019. Toen kwamen bijna 6 miljoen toeristen naar Nederland. Deze vrouw galmt binnenkort vanaf de top van de Eiffeltoren. Rita Ora klimt eind volgende maand naar boven voor haar eerste live-show in Tijden. Het moet ook een modespektakel worden. In Parijs is dan de Fashion Week aan de gang en allerlei topmerken hebben outfits voor Rita ontworpen. De kaartverkoop begint vrijdag en deel van de opbrengst gaat naar Unicef. Het weer een prima dagje, vooral vanochtend veel zon, 20 tot 23 graden en morgen ook mooi. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Stevie wonder open het bal van deze kant nog wel, Het is een wat uitgedund gezelschap. Dat klinkt een beetje hol hier. Ja, ja, ik kan er ook weinig aan doen. Nee, Ger heeft een vergrote prostaat. Nee, hoor, Ger moet gewoon. werken. En Frank zit lekker op Ameland. Ze paardeneiland. Ja, de Frank zit lekker op Ameland op vakantie. Ja, Ger moet kaartwerken, maar waarschijnlijk bedrekt. Uh, Hans Bot nog niet aansluit. Ja, lekker bij sport en alles. de Stevie Bonner, toen ik dat net hoorde, die basgitaar maakt het nummer, hè? Ja. Ja. Heb ik dat ik een keer achter deze man heb gestaan? Nee, maar vertel het, nog maar. Ik was met mijn gezin, was ik op vakantie in Amerika en toen stonden wij in de rij. Uh, om door de douane te gaan. En er stond een man voor ons. En die stond. Uh, uh, uh, want Sivon heeft blindisme. Ja. Nou, dat is, nou, hij is niet alleen blind, hij heeft blindisme. Ja. En mensen die blindisme hebben, die gaan met hun hoofd zo heen en weer. Dat staat hij onbekend. En er stond een man voor mij. Met, ja, zonder grap. Maar met kraaltjes in zijn haren. Ja. met zijn hoofd heen en weer. Dus ik stoot Helene. En ik zeg... Nou, ja, dat kan toch niet? Dat kan toch niet waar zijn? <laughs> En dat was Stevie Wonder. Ja? Maar ik denk, dat soort mensen gaan gewoon door een aparte ingang in Amerika. Door de douane, weet je wel. Ja, ja, ja, ja, sterren, die ja, ja, ja. komen toch met eigen... Nee, hij ging, stond gewoon in de rij voor... Uh, er stond wel iemand bij hem die hem begeleidde natuurlijk. Ja, ja. Maar ik zag het omdat hij natuurlijk met zijn hoofd heen en weer ging. Dus ik stond achter Stevie Wonder. Ja, niet heel spectaculair verhaal, maar dat verwacht je dus niet. Nee, uh, wat wel uh, enigszins spectaculair wat ik over hem ooit heb gelezen over Stevie Wonder... is uh, dat hij op een gegeven moment... Ja, hij uh, faked alles. Ja, ja dat, klopt, dat klopt. Dat klopt zeker. Want uh, hij heeft ooit nog eens een keer uh, plaatsgenomen in een vliegtuig. En toen zei hij, ik kan gewoon zien hoor. Uh, en toen uh, heeft oh, ja. hij gewoon een stuk gevlogen met iemand ernaast. Uh, wel te wel, we verstaan, maar... Je altijd begeleiding. Als je blind bent, uh, of, uh, nou, krijg je altijd iemand die je begeleidt. Ja. En is zit altijd voorin. Altijd. Ik heb wel eens achter uh, prinses Christina gezeten... Ja. En die ja, kom, iemand, kom je dan halen als eerste uit het vlieg. Dus op stoel 1 zit je, dan word je eruit gehaald. Kom, oh. Ja. Ja. Okay. Ja. Uh, spectaculaire dingen gebeurd, uh, meegemaakt uh, deze week. Ja, daar kan ik niks over zeggen. Oh, uh, over, een over spectaculair. Nou, niet heel spectaculair. Maar ik was, uh, ik was natuurlijk enorm geïnteresseerd, net als jij, in het uh, makrele verlangs. Makrele Ja, ja makrelen ook, ja. Uh, ja, ja. Uit, uit, maar het, het, het makreel uh, bij uh, Café Bluis zijn de palingen gerookt, maar het was natuurlijk een keiharde makreelwedstrijd. Uh. Ja, ja. ik, uh, ik rook het al van verre. Huh. Uh, er was er één die heeft een, de, de pechprijs gekregen. Meneer Witteman heette dat, en zijn, zijn makrelen waren opengesprongen. Ik weet niet je dan, hoe, hoe je dat thuis moet gaan uitleggen, maar <lacht> <Nee. lacht> alle <Allemaal lacht> makrelen zijn opengesprongen. Die had inderdaad, ik weet niet wat er fout ging, ja. uh, maar de winnaar. Komt uit boskoop. Ik vind dat. Ja. Boskoop? Ja, terwijl Rob Wind en Adi Otto. Die komen het Zand voor. Die zijn 2-3 geworden. Dus, ja. dus we hebben zilver en brons gehaald. in ons eigen makrelenrookkampioenschap. Uh, uh, ja. Ik vind dat we hier gewoon. We kunnen niet naar Papendol met die jongens. Kunnen we niet even een <laughs> dat trainingskamp. <laughs> ja. Dat kan het niet waar zijn. Nee, dat, op, nee, dat, dat hoort helemaal niet. Nee. Dat we hier op eigen grond verslagen oh, worden de, in makreelroken Door iemand uit Boskoop. Door iemand uit Boskoop. Wat ja. de fuck. <laughs> ja, ja. ja dat lijkt me ook dat het niet, uh, dat niet... Wij winnen het er ook niet met, pru... met pruimentaarten winnen in Boskoop. <laughs> maar dan winnen wij het er ook niet. Nee. Nou ja, dan, ja het... ik kan me daar enorm over irriteren. Ja, uh, maar uh, Victor Bol... Ja, die heeft ook nog eigen gemaakte honing. Nou, ik stond dus één kwartier even bij hem. We hebben gewoon drie potjes honing verkocht, hè? Dus, hap. Ja, maar ik moet je eerst zeggen, ik wilde al heel lang... Het is goed dat je het zegt. Ik denk dat ik vandaag een potje gehalen halen bij hem. Ik wilde namelijk al een tijdje bij hem langsgaan. Maar kun je daar wel parkeren met je auto? Of is het een beetje link? Volgens mij kan je hem erachter neerzetten. Maar dan moet je dus wel even een slagboompje... En dan moet je even een kaartje... Ik ga wel even een scootertje. Ik denk dat dat wijzer is uh, om even met de scooter uh, langs te gaan. Want anders dan, uh, dan uh, moet je allemaal met een auto en uh, heel hele hoop gedoe... Uh, we weten allemaal hoe met de doorlaatbewijzen ja, maar, dus, uh, Oh ja, ja. ja, ik heb ze binnen dat ook met de doorlaatbewijzen. Maar ik heb ze nog niet... Nee, ik heb ze nog niet... Want je, je kunt ze, als je ze openmaakt op je, uh, die doorlaatbewijzen... Als je ze op zijn ruit plakt, ja. zijn ze in drie delen. Hè? Ja. Dus op het moment dat je denkt dat je slim kunt zijn... Waar ook een aantal mensen de ja. dubbele gekregen... Ja. Dat je hem van je, je van je ruit afhaalt en dan bij je, bij, je, bij je tante opplakt op de auto. Dat gaat niet werken. Nee, want hij gaat, als je hem erop plakt en je wil hem er afhalen... Dan, dan komt hij in drie delen los. Er is over nagedacht. Hij ja. is ook waarschijnlijk rekening gehouden met onze mentaliteit. <laughs> ja, <laughs> ja. Uh, er was er al één die opperde. Dat was uh, Wim Mendel. Die zegt, nou, ik uh, plak hem dan wel... en dan ga ik uh, gewoon een soort uh, pendeldienst doen. Ik, luister, wat gaat gebeuren. Het zijn mensen die Airbnb's hebben... En die, ja. Hij heeft natuurlijk zijn eigen slaapzak verhuurd uh, straks. Ja. Uh, mensen gaan natuurlijk gewoon heen en weer rijden, gaan pendelen. Ja. Gast, weet u, u kunt bij mij logeren, maar dan, dan maar kunnen we erin dan? Nee, nee. Maar ik kom je wel halen? Ah, ja. De auto, maar we hebben ze daar überhaupt niet. Nee, kom je wel ophalen? Dat ja, kan. Maar dat ja. kan. Er is dat niet toch? Nee, nee. Want dat uh, service. Ja. Nou, en uh, dat in een Grand Prix weekend? Wij huurden vroeger ook altijd uh, kamers thuis. Ik heb, geloof, ik heb nog nooit een zomer meegemaakt zonder duizend toeristen bij ons in huis. Nee. Dus dat hoort er ja. een beetje bij. Ja. Zullen we weer even we een doen? stuk muziek draaien? Lijkt mij wel een goed idee. Hier is Fleetwood Mac. Ik hoorde hem van de week weer eens even voorbij komen. Ik denk: ach, die kunnen we ook wel hier draaien met Save Me. Mac met Save Me. Um, ik kreeg uh, gelijk ook meteen een uh, reactie van uh, een van de compa's die hier uh, normaal gesproken aan de tafel zit. Zegt: dit is een onbekende plaat en uh, geen hit geweest. Nou, ik heb het even nagekeken. Uh, in de Nationale Top 100, uh, acht weken stond hij erin en de hoogste positie was nummer 9. Zo is het. Dus... Loogman bemoeide je niet mee. <laughs> je bent er niet bij. Ja, dus uh, dus is het is wel degelijk een hit geweest. Eh, uh, Fleetwood Mac met semi, dus. Um, goed. Uh, hebben we nog uh, iets uh, leuks? Te nou ja, want van de week kwam ik uh, allerlei mensen met zwarte plastic emmertjes tegen. Toen ja. het voor een dorp was. Ik weet niet of je ze zien lopen, maar. Nee. Dat, was, nee! dat waren allemaal. Ik, en, ik denk toen die mensen allemaal met, met zwarte plastic emmertjes. Ja. Nou, die waren dus het strand aan het opruimen. Oh ja, ja. ja. En die, uh, die hebben allerlei. Uh, uh, heet uh, dat, is voor dat niet het onderdeel van dat schoonwandelen? Ja, dus is de, de, de clean-up. Ja. Uh, de de Cleanup Beach Clean-up Tour. Ja. En uh, oh, is het, nou, Ik zie het natuurlijk goed, want wat er gebeurt... Er zijn heel veel sigarettenpeuken. De meeste mensen die zitten op het strand... en die zullen dan weliswaar hun uh, polystyrene bekertje, koffiebekertje... als ze dat gehaald hebben, in een prullenbak gooien... als ze goed zijn opgevoed. Mm -hmm. maar de meeste mensen schieten nog steeds een peuken weg. Mm -hmm. En die zijn, zoals je weet... Dat verhaal heb ik gelezen. Die vergaan uh, dus... nauwelijks. Die gaan gewoon 60, 6.000 jaar mee, uh, sigarettenpeuken. <laughs> uh, dus daar hebben ze heel veel gevonden. En wat ik ook wel grappig vond, is dat ze een... Uh, dat werd ook nieuws, geloof ik, ergens... Uh, dat ze, kun je nagaan hoe lang plastic en kunststof meegaat... ze hebben dus chipsverpakkingen uit uh, 1990 en 1994... vonden van niet bestaan dus... weet je wel, de, de kroki, weet ik veel, ja, de Ja, top, uh, ja, ja. Vrienden, ja, ja, ja. chips... die bestaan niet meer, die hebben ze ah, nee. gevonden... maar ook gewoon nog helemaal met kleur en alles en en getrut. <lacht> is een beetje het verhaal van die McDonald's hamburger in die jaszak. hè dat verhaal nog niet? Nee, vertel. Oh, echt, dat is echt geweldig. Dat is ja. ooit een... Er was een man die vond, uh, uh, die had een jas, Nee, dat heb je wel bij ons, een jashanger in de kast die je nooit meer aantrekt. En ja, ja. Dat was volgens mij iets van 14 jaar terug, dat hij die jas had aangetrokken. En toen voelde hij in die jas en daar zat nog een hamburger van McDonald's in. Tch. En die was gewoon, en die kon je zo, bij wijze van spreken, opeten nog. Het enige wat vergaan was, was het augurkje. En de rest was het allemaal nog in orde. Nou, dat geeft even aan <laughs> hoeveel, hoeveel uh, stoffen er in zitten om die dingen goed te houden, zou ik ja. zeggen. Dus je kunt 14 jaar een McDonald's hamburger wegleggen en je slaat zonder, uh, zonder dat hij verrot. Ja, ja, en je slaat zelf ook niet groen uit als je dat ding op eet. Nee, het moment, dat, dat, dat, dat is bijna het is een soort, soort plastic chipzak is het dat je opeet. Ja, ja, ja. Nee, ik moet je eerlijk zeggen, af en toe, ik, ik, ja, sorry, ik pak er toch af en toe eentje in het voorbijgaan, helaas. <laughs> ja, het is ja. wat het is, dus maar goed. Uh, um, uh, ik, uh, toch even een kleine irritatie kwijt. Oh, uh, want, nou ja, weet je... Ik uh, reed uh, uh, gisteren eventjes... mijn volgers uh, weg in de Bentveld. Uh, en op de wikkelaan heb je zo'n uh, wit bankje. Daar hadden ze uh, zo'n... Uh, zo open houtkacheltje hadden ze neergepleurd. Uh, en uh, dit waren gewoon gasten... die waren daar uh, gewoon gaan eten. Een ja, soort uh, open, openbare barbecue. Maar ze lieten de schalen. En uh, de rest, uh, dat, uh, dat stond nog... Oh, ja. Uh, al, ja, weet je? Dus uh, dan denk ik... zijn uh, dus uh, van die barbecues Die moet je gewoon... aan de, aan de punt aansteken en dan kun je daarna wat vlees op pleuren. Uh, ja, precies. Uh, nou. En uh, ik zag dat nog allemaal uh, staan. Er was uh, verder niemand. Maar, uh, dat waren de stille getuigen. Etensresten, uh, schalen. Ja, dan denk ik, uh, joh, neem je rotsen uh, en uh, verdwijn weer. Maar laat het dan niet achter. Niemand is asociaal opgevoed. Nee. Denken we. Of geboren. Ja. Maar opgevoed, dat is wat ik wilde zeggen. Want ik wil, dat is toch geen... Ik heb het ook wel eens gehad. Daar stond ik in de rij ergens bij. Hm. Hoe heet het ook alweer? Dat... Uh... Verschrikkelijke attractiepark. Walibi. Walibi. In, ja. de, in, de, in de. Want die kinderen moesten er natuurlijk. Ik stond er achter en er stond er een, een jongetje. Nou, echt. Ja. Nou uh, ja. Ik ga er verder niet op in. Maar die had een blikje Fanta of zo. Dat dronk hij op. Mm -hmm. En een meter voor hem was een prullenbak. Mm -hmm. En naast. Het was onderweg naar de Villa Volta. Of dus een ding wat ondersteboven ging. En ja. daarnaast. Uh, in de pad dat er naartoe gaat, ligt een soort 1 vijver met water. Ja. Zijn ouders stonden achter hem en hij flikkerde zo dat blikje zo in, uh, in de, het water. In de, ja, de eendevijver. Met je ouders zag en die ouders hebben er niets van gezegd. Ja, het is echt, maar goed, ik, ik ga het niet. Ja. ja. Het is ook een volk wat daar komt hoor. Ja. Bedoel, het, was ook, het was niet al, al te best, zal ik maar zeggen, wat er, uh, wat er voor me stond. Ja, dan ben je te God van niet opgevoed. nee. Maar, ik, ik, uh, ga, ruim je shit op man. Ja. Ja, euh, heb ik ook En euh, Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen aan ons, de schillen en de, de dozen. dozen ja. Ja, <tast> ja, dat is wel van uh, wel toepassing. Ik moest ook gelijk aan dat, uh, aan dat spreekwoord ook denken. Maar goed, euh, ja, ik... Uh... Heb jij overigens dat filmpje van TikTok gezien... van die man op die bromfiets? Nee. Nou, ik heb, ik heb ooit in Amerika... Uh, ik bedoel, in Ghana begraven ze mensen in uh, rare doodskisten... Ja. Dus als jij een autohandelaar bent geweest, dan, dan word je begraven in een houten kist die draait tussen een Mercedes bijvoorbeeld. Ja. Of wat ik in Amerika is er nu een soort trend al enige tijd. dat ze mensen die zijn overleden uh, opzetten. in een soort houding. Uh, waarin ze. dus één jongen was bijvoorbeeld heel erg. Uh, uh, ik zag er best heel raar uit. Dat is, is een dode man, die hebben ze in een stoel gezet. Uh, alsof hij naar een basketbalwedstrijd zat te kijken. met het shirt van de Lakers aan. want hij was fan van. Uh, het ziet er best raar uit. Ja. Ik weet ook niet ze dat onder de grond stond. En nu is er een geweest. Um, die hebben ze op een brommer gezet. <lacht> ja, echt, seriously? <lacht> ja. Er staat dus op TikTok. Een, ja. een filmpje van een man. die zit dus in een rood trainingspak. met witte Gimpies. Mm -hmm. op een brommer. Ja. Gewoon rechtop. Met zijn voet aan. hoe ze dat voor elkaar krijgen. Ja, Rigo Mortis kun je natuurlijk iemand. Uh, nee. Maar, dat is toch eigenlijk... Doe even, ik weet niet hoor. Ik weet niet, wat vind je ervan. Oh, ja. Ik, ik weet het ja, niet het, is, het, is, het, is, het is in ieder geval geen dode boel. In ieder geval. Nee, maar <laughs> dat kan dus allemaal. Ja. Invriezen, uh, uh, ja. naar de maan sturen, ja, ja. alles kan. Nou. Ja, maar als jij zou moeten kiezen, moeten we jou dan op die fiets van jou zetten? Met die, met die ja, ja maar, dat is wel een goed idee. Ja. Dat lijkt me een heel goed idee. <laughs> Zo was hij. Dat wij -da -da -da -da -da -da ja, zitten, zo was hij. En dan wij gewoon op die, op die fiets pleuren met die, met die, met die, met die krantentassen ernaast. Ja, Daar uh, dat kan je meteen in uittekenen. Ja, dus lijkt mij een goed idee. Ja. Je, je, je, je oebert iets. Mensen, <laughs> dat is toch wel iets uh, om <laughs> over na te denken. Uh, wat anders, uh, heb jij niet als je ergens uit eten bent dat, uh, dat je wel eens uh, denkt: van, goh. Wat, wat zit er toch een beetje in een aangebrand uh, verhaal aan uh, vast? Ik, ik heb het wel eens meegemaakt. Ik dat... heb één keer iets teruggestuurd. Gewoon. Ja? Of twee keer. Ja? Ik, voor de rest ben ik nou echt te... te... Nou ja, beleefd denk ik. Bekermaken. Ik heb één of twee keer... Ik, ja, ja, ik heb het echt niet tevreden. Nou, nou, ik, ik heb wel eens meegemaakt dat, uh, dat, uh, dat er soms... een, be, be, hey, een beetje rook uit de, de keuken kwam. Maar, maar uh, ja. hey, dat de, de, de, je denkt van... wat heeft die kok niet nou weer gedaan? Ik heb zelfs een kok meegemaakt... die begon slagers, uh, slagers te zingen. Hè? Dan, uh, dan was de kok uh, wel heel erg op gang. Nou. Maar... Uh, hoe het in, de, in de Utrecht is geweest. Nou, de, die gasten die zijn gewoon doorwezen uh, eten tijdens een brand. Hè? Dat, uh, dat verhaal, uh, dat ken je. Ja, ja? Restaurant Taiba. Ja. Ik heb nou, nooit dat... van gehoord hoor. Ik heb nog nooit van gehoord. Maar wat ik, wat ik denk te weten is dat ze aan het blussen waren. En dat die mensen. Ja, blussen. Ik weet wel wel wat, wat manier van blussen dan uh, zeker met een drankje of wat dan ook. Of niet, het eten ja. weer. Uh... Ik ga <lacht> ja, het gewoon door zijn gegaan met eten. Moet je je voorstellen ja. dat, dat er brandweer mensen met een ladder het ja. restaurant aan het blussen zijn boven je. Ja. Ja. En jij gewoon lekker doorgaan met klagen. Ik weet niet hoor. Ja, dat is juist zoiets. Ja. Nee, wat, wat, wat heel grappig is, is ja? dat op het moment... Uh, ik heb al een experiment gedaan. dat Op het moment dat, je, uh, dat niemand iets doet, dan gebeurt er ook niks. Nee. Dat is een soort, uh, uh, uh, soort placebo-ding. Ja. Uh, ik heb ooit een keer uh, een aantal mensen in een kamer laten zetten. Mm -hmm. Acht mannen aan een tafel en die zaten allemaal op stoeltjes... En toen heb ik rook onder de deur door laten. Dat was een experiment. Ja, ja, ja. ja. Dus een tv-screen. Ja, ja. En toen kwam er rook onder de deur door. Dus iedereen heeft dan het gevoel dat hij op moet staan en wegloopt. Als er rook onder de deur komt in een vergaderkamer, is niet best, hè? Ja. Wat was het nou? Uh, uh, we hadden natuurlijk. Uh, er waren uh, drie mensen bij. die ja. daar niets van af wisten. Die andere vijf wisten er wel van. En die hadden, waren, hadden we geïnstrueerd om te blijven zitten. Ja. Dus er kwam er rook onder de kamer door. en iedereen bleef zitten, omdat iedereen bleef zitten. Mm -hmm. Dus dat is wat je doet. Ja. Je blijft gewoon zitten als er rook tussen de kamer door. Ja. Welkom, kijk, aan, kijk aan, kijk aan, kijk uh, aan. Hij is er, hij is er. Uh, uh, ik zou zeggen, uh, doe een gewoon op, uh, uh, fijne kerel. Goedemorgen. Niet, Hans. Goedemorgen, Hans. Ja, je mag ook uh, daar maar zitten. Voeten, dan, uh, uh, ja, maar nou, ja, goed. Uh, Hans Bosman is uh, inmiddels ook uh, binnen. Uh, dit uh, ter verhoging van de vreesveugel. Ja joh, trek de microfoon een beetje naar je toe. Ja. Ja. Blij dat je erbij bent. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, dat is uh, weer eens even uh, erbij uh, zitten. Ja. Uh, maar we gaan zo direct toch uh, het, uh, het sportnieuws doen. Dus dat, uh, dat komt wel goed. Maar eerst liedje, denk ik. Wat zeg je? Ik. Nou, <laughs> eerst een liedje. Nou, eerst nog even een... Beetje uh, over uh, misschien? He? Nee, dat heb ik heel niet. mee. I'm in love with my car. Ja, uh, uh, uh, yeah, of uh, als ik bijvoorbeeld uh, uh, uh, uh, uh, Faster van uh, George uh, Harrison uh, uh -huh. in ga starten... Uh -huh. dat, uh, dat zou ik uh -huh. ook, nee, ook dan kunnen dan dan dan doen. Ga gaat gerloog Loogman weer zeiken dat hij Ja, dan zegt hij weer dat dat geen nee. Weet je wat? Ik ga wel niet te draaien van Hotline Oats. Ik denk dat dat zo goedkeurig wel weg kan dragen. ...dan uh, krijg je ook uh, gelijk meteen uh, de duim omhoog... Hè? ...als je uh, dit, uh, dit alweer uh, draait. Hè? Manny is ervan, wel, hij is, dan, is, is wel kieskeurig, hoor. Is het een, een hit geweest of niet? Dit is uh, ja. schijnbaar een hit geweest. Wel in Amerika, de geest, dat geest, weet ik zeker. Die, die blijft drijven boven de platenkast. Ja. Hey, Hans, even over sporten. Uh, daar ga ik eigenlijk met over hebben. Maar uh, denk je dat het rookt? ...want ik was best wel teleurgesteld... Is ...het rookt, het stand kampioenschap... Ja is dus gewoon door iemand uit het bos koop. Ja, dat klopt. Ja. Dat kan maar, ja. natuurlijk niet, hè? Maar nee, denk maar, ja. je dat we een trainingscamp moeten doen Kijk, voor de Macreelroger? Kijk, 20 jaar geleden konden ze er niet eens een, een makreel roken die een zo wordt krijgen, weet je wel. <lacht> het is eigenlijk een beetje, een beetje populair geworden, omdat uh, uh, Ben zei van nou, dan halen die gasten wel uit de Noordwijk, want daar deden ze het wel. Ja. En toen zijn ze eigenlijk hier bij die visvereniging begonnen. Dus ze hebben nog een hele uh, korte traditie. Dus, uh, zijn in... een beetje, we staan aan het begin. Het met een baanwiel rennen. Ja. We moeten eigenlijk naar Papendal, allemaal, ja, die maar, ze, ze zijn wel aan het inhalen, <laughs> moet ik zeggen. Want uh, ja, die makrelen die eruit komen, die zijn natuurlijk geweldig. Ja. Vooral van die zomerste makrelen dan. Hè. Ja, er was er eentje met een van de meneer Witteman. Die heeft uh, opengesprongen makrelen die ja. alleen maar. Dat is ja, ook he? een kut. Ja, ik Sorry. weet niet hoe ze het, hoe ze het uh, jureren. Want de smaak neem ik aan. Ja, ja. smaak en. Uh, eerst de kleur. Kleur. En dan Kleur is het belangrijk, ja. Ja. ja. En weet je wat ze nou soms ook in die kasten hangen? Gewoon een worst, hè? Dat, uh, ja, dat om, ook, om die rook... Om die, om ja. die rooksmaak uh, nee, bij nee, die makreel oh, over, oh. over te brengen. Ik zat de schoonmoeders te denken, maar... Uh, nee, joh, kom oh. zeg. Uh, ja. sparen, heb je de creaties gezien van die, van die, van die uh, rookdingen uh, die, ze, die, die ze gemaakt hebben? Ben je daar geweest? Ja, ik heb ze gezien. Ik ben er langs Niet te lang blijven. kasten die ze allemaal wel maken en zo. Dat is natuurlijk geweldig. Ja. Ik nee, bedoel, uh, dat zijn juweeltjes die daar, die daar stonden. En uh, nou ja, als we een beetje, een beetje meer uh, gaan trainen... ...ik denk dat ze een goede kans maken. hoor. Maar word het, wordt het, dan, word het ook olympisch? Ooit, olympisch? Pff, wordt het, word het, word nou, belangrijk dat dat is belangrijk. Maar. Wordt het zomerspelen of spelen dan? Ik ga het een zomerspelen. Zomerspelen? Ja, je moet nog witte rook krijgen, maar goed... Uh, witte rook, ja, maar ja. dat... <laughs> <laughs> dat krijgen we ergens anders geloof ik niet witte rook, hè? Ja. <laughs> <laughs> goed, wacht even. Hey Hans, oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sport? Wat gebeurt er op Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja wat gebeurt er? Op... Gebeurt er, er op... ik, ik zag een filmpje, trouwens. Ja. Uh, daar was een golfer bezig. Ja. Die, die gaf die ballen een map. Nee, uh, ja, maar dat op een gegeven moment me, uh, ging die bal zo ver en die kwam bij een toeschouwer onder, een onder zijn t-shirt. Uh, ja, en hoe, dan, dan, hoe moet je dan ja, verder gaan? Ja, dat is een hele goede. Ja, dat lieten ze op het filmpje lieten ze dat zien. Die golfer kwam er dus aan en die zegt, waar is het balletje? Ja, zegt die man ergens. onder mijn t-shirt bal ja, ja, ja, ja, ja, ja, je, ja, ja, je legt daar zo'n assortiment van lat ligt die daar neer. Uh, t, eh, waar, waar, waar je die bal dan eigenlijk ja, weer opweer. opnieuw kan bespelen. En uh, toen de, gaf we ja, een tik. En toen kwam dat balletje eruit uh, rollen. Onder het eh, handtekeningetje. Bal weer teruggegeven ja, aan die man. Die mocht hem ja, houden natuurlijk. Ja. He? Dus uh, een, andere, ja. een vervangend balletje op die plek ongeveer waar ja, die man heeft goed, gestaan. Ja. En dan weer weggeslagen. Maar dus ook waarschijnlijk als een bal, dat weet jij natuurlijk Hans, als er een bal in een boom, op een boomtak is gekomen... dan moet je hem een tikje afgeven en daar vandaan... Ja, klopt. Ik heb Sergio Castilla een keer een boom zien klimmen... om die bal alsnog te slaan. Oh, echt? Zonder strafslag, ja, ja, ja. 8, 4. 4. ja, framework. ja dat Mat, want anders krijg je een strafslag. Ja, anders krijg je een strafslag, ja, strafslag, ja, strafslag volgens mij, ja. Ja. ja. ja, moet je maar niet in die boom slaan. Maar... <șt> <Constitulio> <racht Luca> Nou, maar er ja, zijn hele leuke filmpjes, ook van vogels, weet je wel, meeuwen die uh, zo'n zo, zo bal pakken en dan uh, met een erop. Eén keer heb ik gezien dat er eentje met, uh, met een balletje in zijn bek ging vliegen. En dat balletje dat valt zo in het water. Die valt over het water, ja. Geweldige filmpjes zijn dat, ja. Maar uh, daar wil jij het natuurlijk niet over hebben, want uh, er zijn nee, nog meer uh, nee, nee, sporten. Nee, ik wil toch een beetje naar die Grand Prix, want het uh, is toch anderhalve week natuurlijk. Hè. Ik bedoel, voordat het hier losbarst. Kriebelt het en, al? Dat is toch sorry? Kriebelt het al een beetje. Nou, kijk, ja, ik, ik zou het wel leuk vinden als we de eerste rondjes gaan rijden, weet je wel. En, uh, ja. en dan moeten we maar zien hoe het allemaal loopt. Maar ja, de hele, de hele voorbereiding uh, is toch een hoop gedoe allemaal natuurlijk. Hè? We hebben bijvoorbeeld die parkeerbewijzen, daar is heel veel over te doen. Mm -hmm. Um, wat, is, wat gebeurt er nou? Ze hebben uh, in, in, in Haarlem kregen ze zone 1 en zone 2. Of zonne zuid en zuid, zone noord. Ja, dat is 1. En ja. die hebben de verkeerde, uh, de verkeerde parkeerbewijzen gekregen. Dus van, van zuid hebben ze noord gekregen. En, <lacht> in het is en, en hier zijn mensen die hebben uh, 6, 7 uh, van, van, van, die, van die bewijzen gekregen. Ja, die, die hoor je niet hoor. <lacht> uh, die, nou, <lacht> ja. Ze hebben het ook op Facebook gezet. Ja. En 5 en, minuten later stond er marktplaats marktplaats. te doen. Maar goed. Ja, die mensen kunnen hier toch niet komen omdat ze geen parkeer hebben. Nee, dus ze hebben geen parkeervaring, dat is het verhaal. Ze dus we kunnen wel het dorp in, ja, maar dan kun je maar, nergens auto nemen. Pa nee, dat is, heel lastig, oh. dat is heel lastig. Maar goed, uh, het is inmiddels uh, twee jaar en vier maanden geleden... dat die Grand Prix werd aangekondigd. He, met het grote persconferentie hier met uh, Chase Carey. Ben ik buiten, Die, uh, die uh, CEO van de FOM. Of nee, van de Liberty -Made Media. Liberty, ja. En uh, met Jan Lammers destijds. Dus twee jaar... Vier maanden geleden, in, dat was in mei 2009. Ja, ik weet het nog, goed, want ik, ik bedoel, er ben erbij geweest. Dus, dat is dus heel lang, dat is heel lang geleden. Dus, ja, ze hebben natuurlijk enorm veel voorbereidingstijd ja. gehad. Zeker voor die, voor die doorlaatbewijzen. Dat moet je dan wel goed geregeld hebben, lijkt mij in ieder geval. Ja, weet ik, je, ik heb een beetje altijd het beeld dat er dan iemand bedenkt: oh god, die, die dingen moeten nog naar de drukker, laten we dat nu maar ja, even doen. Ja, dat moet, gaat allemaal op het laatste moment. Ja, je wel, en, ja, die plannen uh, lagen natuurlijk al klaar. Dat is met mij toen een keertje tijdens een bijeenkomst. Nou, daar... Kunnen we kunnen 40.000 fietsen kwijt. Ja. En die komen bij Bloemendaal, ze dus komen allemaal rekken. Dan zeg je dan je ja. fiets neer. Dan je met het. het was allemaal al klaar. En ja. hoe kun je dan nu nog de boel opfukken? Ja, hoe hoe, hoe dat, kan dat nou? Hoe kun je dan nou ja. een fuck-up hebben nu? Ja, ik bedoel, ze hebben het, ze hebben het allemaal voorbereid. En uh, volgens mij gaat het allemaal wel redelijk lopen hoor. Het wordt, uh, ja, nee, het zal allemaal goed komen. <laughs> ja. Maar weet je, wel, dan komen we weer via ja, ja, verkeervergunning, ik denk ik. Oh ja, inderdaad. Maar ja, goed, uh, ik hoop dat al die mensen met de fiets komen, maar uh, ja, ik, ik moet het nog zien. Maar ik, ik zag ook, als jij je auto parkeert in Haarlem... of in BV Wijk, ik weet wat, je komt met de bus hierheen, dat kost 50 euro. Om, uh, uh, het is wel gratis parkeren, dat wel. Maar als je met de bus naar Stanford gaat, dan betaal je 50 euro per persoon voor de tour. Maar ja, als je drie dagen gaat, ben je al 150 euro aan. Uh, aan ja, dat die, is die weet je? Dat gaat, gaat lekker. Ja, en, en, en, en, en, en het drankje zal daar ook geen anderhalf euro kosten, denk ik. hoor Dat zal ook richting 4 euro gaan, denk ik. Maar... Nou, hadden ze het natuurlijk opgehouden. Ik, ik ging voor de grap ging even kijken of er nog hotelkamers waren. Ja, die zijn er nog die wel. Die zijn er nog wel, hè? Ja, klopt, ja. Dus ja. Ik zag er eentje voor een appartementje voor 5300 euro. <lacht> maar... Uh -huh. Er ligt wel een, uh, een slechte fles uh, witte wijn in de ijsdag. Oh, dat is wel een lekker... Ja, en een reepje chocolade. niet ijsdag. Nee, dat is wel voor elkaar. En, en, en gemiddeld kost een hotelkamer. Ja. Het is de 2000. Ja. Maar ik heb ook wel gewoon appartementjes gezien... voor 900 of 1000 euro voor drie nachtjes. He? Ja, dat klopt. Dat dat heb ik vind, ook gezien, ja. 900 best, euro, ja, ja, klopt, dus ja. 200, nou, ja. 300 euro per nacht. Je hoog hoop geld. Hebt, met twee, nou, met twee personen of ik hoe we erin kunnen. Vier misschien wel. Nou, dan valt dat mee. Dat vind ik dus ook hoor. Maar goed... Ja, je, je zo, het liefst willen ze allemaal heel dichtbij te parkeren. Ze willen heel graag een hotel uh, op loopafstand, weet je wel. Maar ja, daar betaal je voor. Maar 900, maar 900 euro om drie nachten te slapen tijdens een groot evenement... Ja. Ga eens in Zuid-Frankrijk kijken. Ja, maar of, zeggen, Wat ja. denk je als je in zo'n gasbetonnen sportacent... Ja. Hoe heet dat, ja. ja. Park? Grandorado. Of je niet eens hoe het heet. Nou, hij, en als je in zo'n gasbetonnen huisje zit... zijn ja. die geloof ik opgeknapt. Ja. Dan haal je godverdomme voor meer dan twee rug. Ja, ja dat klopt, dat klopt. klopt. Voor <sv> Nou ja, ik ben, ik ben natuurlijk in veel geweest. En uh, er moest ook altijd een hotelkamer geregeld worden. Nou ja, die, die prijzen die, die zijn enorm gestegen natuurlijk. Dat is heel, heel normaal. Dat gebeurt het maar jaar geleden Ik Ga me niet vertellen, vertellen dat jij, als je vanuit het algemeen dagbad daar lag, in een van de verschillenkamer lag? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, dat waren wel vijf stil. Ik wou net zeggen, dat waren wel een een goede kamertjes voor jou, Het waren redelijke kamers. Snoepjes ja. op het kust. Ik kwam eigenlijk mijn kamer niet meer af. Het was Ik was. Als <laughs> snoepje, snoepje <laughs> op je kust. Ja, ja, ja. <laughs> badjas de dikke, badjas de ja. kamers noemen we dat. Lekker man. Uh, Astoria maar, Hotel ja, goed, of zoiets. Maar goed. Er zijn nog meer zaken die rond de Grand spelen. De fly pass, die krijgen we met die straaljagers. Ach, op de ja, over, ja alweer over. Ja, over. Uh, voor Harry ik voel me af uh, heeft de rugstreep pad er last van nou, nee, al, nee er, er wordt te veel geluid geproduceerd en dat zou verstorend kunnen werken voor de ecologie en uh, ja het is uh, natuurlijk uh, nee maar ah, nu over ze gaan nu weer naar de rechter uh, alles elk over, ja, over ja, nou, was je naar de rechter goed. ja ja, ja, ja. Dat is, dat is duidelijk, maar ja, er is zo'n flypass. Ik bedoel, die, die, die, die luchtmacht heeft ook gezegd: maar ja, wij, wij vliegen elke dag. En, uh... Ik wou zeggen, vanuit Valkenburg. Ja. Bestaat Valkenburg nog? Ja, het bestaat nog wel, geloven? maar het uh, wordt niet volgens mij nee, actief meer gebruikt. Maar hoe vaak heb jij geen straaljager voorbij gekomen? Ja, ja, ik vind het hier. zulke kul, dit soort ja, ze dingen. Ze doen die bombardementen. Doen ze op uh, op een eiland toch? De ja, vlieland. Vlieland. ja de vliegertocht. daar ze echt oefeningen nu. maar het uh, het gebeurt ook niet zoveel dat ze vrij laag vliegen zoals ze hier willen doen, maar ja, je ziet zo wel eens boven zee, weet je wel? Uh, vliegen ook wel eens laag. En enorm veel geluid. nou ja, goed. Het gebeurt gewoon af en toe. En, uh, het is zeuren om het zeuren natuurlijk. Daar, ik krijg een beetje dat gevoel. Ja, maar dat heb ik ook. En zeker als er weer uh, naar de rechter wordt gestapt. We zijn hier naar de rechter. Op he? alle slakken en rugstrijdplatten. Ja. Ja. ja, ik vraag ja. me ze er geld vandaan halen. Ja. Ik denk dat het allemaal voor de uh, uh, uh, over uh, uh, uh, uh, Ik weet het niet, maar uh, dat kost uh, uh, allemaal geld natuurlijk. is een rechtszaak aanvraag. Ja, er en, uh, zijn heel veel van die... Van die en dingen. Er zijn heel veel advocaten die dat gewoon proberen. Doen, ja, Zijn ja. jij nou op elke slak zout liggen? Nee, op elke rustgreep pad. Ja. ja, dat bedoel ja. ik. <laughs> dat ja. nou, ze hebben zelfs geprobeerd, ze hebben gevraagd van de FOM... of hier een tweede kampioen zou kunnen komen. Ja, Want ze zitten nog een beetje meest. omhoog met al die... Ja. Nou, dat, daar hebben ze van gezegd van, dat doen we niet. Maar dat uh, lijkt me ook wel verstandig. Hè? Ze, hebben, ze zitten al uh, aan, de max. aan de geluidsdagen. Hè? Ja. Ja. Ik bedoel, daar ben je aan gebonden... En met die Grand Prix uh, is dat al helemaal vol dit jaar. Dus uh, dat, dat kon helemaal niet. Maar, ja, maar wel, Hans. Maar ze hebben ja. het wel gevraagd. Ja, maar wel dat wou ik net zeggen. Want dat geeft alleen maar aan hoe strak de organisatie van de Duitse Grand Prix is. Ja, zeker, ja, en dat ja, ze daardoor ja. een aanzien hebben gekregen ja, bij de ja. Formule 1 management. Want ja, anders dan, dan, uh, zou je dat uh, niet dat krijgen. Anders vragen ze het gewoon niet, weet je. Ik bedoel, nou ja, nu uh, is uh, Japan natuurlijk ook uitgevallen. Australië was al eerder uitgevallen. En nu krijgen we waarschijnlijk de laatste drie races in het midden oosten in Qatar op 21 november. Dat wordt, de, wordt, de, wordt de vervangen van Australië. Mm -hmm. En dan 5 december Saudi-Arabië en 12 december Abu Dhabi. Dus ze blijven lekker in de regio. Nou, Qatar hoor je het niet over, even de rugstreeppad. Daar gaan gewoon mensen dood in nee, ja, waarom? Die gooien gewoon 6.000 man dood de stadion. Ja, die gooien gewoon van gooi ja, de stadionmuur af. Dat is ja. helemaal geen probleem. Prima. Maar, uh, ja, uh, maar, maar, maar, ja, dat zal de jongens ook worst uh, wezen. Maar goed... Uh, uh, daar hoeven ze geen, geen circuit meer te bouwen. Hè. Dat kattar, nee, daar, daar, daar ligt al een circuit... Mm -hmm. waar normaal de, de motoren rijden. Hè, want dat is al 15 jaar of zo. Die, uh, die uh, uh, grote jongens... Die, die rijden daar al 15 jaar op dat circuit. Waar maar je, waar... help me even, Hans. Want ik heb begrepen... van iemand die daar blijkbaar verstand van heeft... Je kunt makkelijker van een motorcircuit een autoscircuit maken dan andersom. Zandvoort is niet echt een motorencircuit. Nee, nee, nee absoluut niet. Maar van Assen zou je nee. wel een autosircuit ja, kunnen dat, maken. Dat ja. is toch het Ja, dat klopt wel, ja. ja, ja. Daar ben ik wel met je eens, ja. okay. Ik zie hier ook nooit een, een TT worden verleden of zo, weet je wel. hier in Zandvoort. Nee. nee. Maar daar is Assen, Assen. is daarop gebouwd, weet je wel. Die, die, ja, precies. Die, die motoren dus. Nou, laat, dan, laat dat lekker daar. En wij dan uh, die Grand Prix, maar zeggen. Hm. Uh, nou ja, goed. Uh, Bierrijden volgend jaar bij Max. Als tweede man, uh, Pérez heeft een goede kans natuurlijk... maar hij heeft al gezegd, ik wil geen uh, tweede viool spelen daar. Wie, Pérez gaat, niet? Nee, die Pérez niet. Dan hij, moet hij alles te komen. Hij, hij, nee. nou, hij, hij heeft het idee dat die wagen van hem... Uh, uh, minder is dan, dan de wagen van Verstappen. Tuurlijk. Nou ja, dat denk ik Zou niet. Zou ik ook zeggen, natuurlijk niet. Het ligt, nou, ligt nou, gewoon bij hem zelf, denk ik ja. uh, uh, maar, maar hij, hij heeft dan ook te horen gekregen... Dat hij, dat hij in dienst van Verstappen moet gaan rijden. Dus... Uh, uh, die Mercedes afhouden, ik noem maar wat of uh, mm -hmm. Mm -hmm. een beetje in de weg rijden, ja, ja, ja, dat, dat, uh, dat kan allemaal natuurlijk. zoals uh, hebben alles niet ja. veel zin in. Uh, nou ja, wie, wie, wie wordt er ook genoemd als tweede rijder? Bottas. Ja. Heb ik ook God, gehoord. Ook ja. Genoemd. Ja. En, uh, die is gewend om tweede rijden te zijn. Ja. Daarom? Die, daar hebben ze geen gezeur van. En, uh, die wil dat wel. Nee, denk een ik. soort Baricello rol, hè. Baricello had een best. Luisters, zolang je met geld overmaakt, word je ja. op tweede. Nou, ik zou het een, een, een goede keuze vinden, denk ik. En er wordt nog gesproken van Gasly om die terug te halen. Ja. Maar, ja, dat die rijdt zelfs... ook niet slecht, hoor. Die, Gasly nee, in die je, gaat Een afklaar niet Ja, Maar je zou bijna zeggen dat hij inmiddels wel zo op zijn plek zit bij Toro Rosso. En ook dat hij grijp is ja. dat, hij, dat hij nu alsnog die stap zou kunnen maken, wat jij zegt nee, bij uh, naar Red Bull. Ja, ja. En dat hij daar beter bestand uh, tegen is. Ja, Want hij dat is gewoon de eerst krijgen niet krijgen dat hij eigenlijk ja. uh, in dienst van Verstappen moet rijden. Ja, dat is gewoon de eerste man daar. Ja, en, uh, klaar, blijft er is geen een, een discussie over mogelijk. Denk ik. Nee, dat lijkt me ook. Nee. Nou ja, uh, de vraag is of Max Verstappen een gridstraf zal krijgen in Spa, eh, komend weekend. Ja, want. want uh, nou ja, een hij, andere motor. Hij, waarschijnlijk moest de motor vervangen worden. En, uh, ja, door, dat, door die aanrijding nog? Dat komt door die aanrijding inderdaad. Ja. Ja, dan word je er afgerost door, uh, zonder jouw schuld. En dan, uh, ja, dan moet je hiervoor bloeden. Het is nog niet helemaal zeker. Maar er het, het, het schijnt iets te zijn met die motor. Dat vertrouwen ze niet helemaal. Dus voor de zekerheid. Willen ze een nieuwe motor erin Ja, als je maakt. met 51 g in de vangraal klapt... Ja. kan er een kromboezietje ja. in zitten. Ja. Nee, dat is waar. Nee. Ja. Goed, die, die, maar ja, die motor worden zo sterk tegenwoordig. Maar... Uh... Ja, er zal altijd wel iets kapot zijn natuurlijk. Maar goed, uh, het, is, uh, het is niet te hopen, maar de kans is wel vrij groot. En ze willen het natuurlijk niet in zand doen. Ik bedoel, uh, nee. daar gaan ze geen, uh, nee. geen nieuwe motor in. En dan uh, hengelen ze hem daar uh, erin en dan uh, is het ja, uh, jammer even... ik die kan hij nog af en toe een beetje inhalen. Uh, uh, de Spa is een redelijk circuit. Nou, Spa, wat denk ja, je uh, oh, ja. richting... Uh, hey? Na ja, Oroesje, dat is een heel lang uh, rechtstuk. Daar kan dat kan hij makkelijk. hij bij O'Rouge daarboven uh, en dat hij hem dan nog pakt. Ja, dat was natuurlijk ik Mag ik voorstellen dat we het zo even over Spaar gaan nemen? Ja. En dan is even tussendoor een plaatje. Lijkt mij in. een goed idee, want anders zitten we wel ja. heel lang. We gaan lekker we we, we dus gaan we dus gaan de over de Grand Prix 2. Precies. Het is Cardi Simon met Coming Around Again. Simon met Coming Around Again. Het blijft uh, stil op de app. Dus ik... Hij uh, <laughs> dus, uh, hey, hey, nou, hebt niet. niet. <laughs> dus hey, mag ik voordat uh, Hans even ah. verder gaan over de of sport en formule 1. Mag ik nog ja. even eentje. De kop is al goed. Ja. Dus uh, ongehoffelijk uh, is een manier die een, uh, uit kunt. die heeft een uh, slaapkamer experiment gedaan. wat ja. een beetje fout ging. It, yeah. En de kop is, Hans hij vast. Man drukt kidneybonen in geslachtsdeel in de hoop dat ze uitschieten tijdens de geslachtsgemeenschap. Somig een kidneybonen. man drukt kidneybonen in geslachtsdeel... in de hoop dat ze uitschieten tijdens Oké. Okay. Ja. Dus deze man had zes kidneybonen in zijn penis gestopt. En terwijl hij de liefde zou bedrijven... zou hij ze eruit schieten als grapje. Ja. Maar hij had het al eerder... Ja. Hoe, hoe de biel zijn? Ik heb wel eerst een die twee voor een man die twee Ik gloeilampen kon gestopt En ja. die zijn hij betekent twee keer voor een ja, de ja, ja. Maar... Deze man had het al een keer eerder gedaan. Ja? Eerder gedaan. Ja, hij had ja, het al ja. eerder oh. gedaan. Maar met wat minder bonen. <laughs> Dat nou, drie de hand overspeeld. Ook nee, ja, ja, nog de bonen, hand overspeeld. Dus ja, ja, ja, tip hey, van de week. Ja? Als je bruine bonen in je snikkel wil stoppen... Ja. Een stuk of drie, dan schiet ze eruit. Ja, ja, maar en, en maar ik, zeg, ik zeg erbij, hij heeft uh, wel met scherp geschoten. Van zeker, dus of, dus voor is, uh, de eerste twee bonen kun je niet zeggen. Voor de eerste drie bonen kun je niet ja. zeggen. Nee. Ja. Maar goed, hij moest, hij, moest, hij moest operatief worden verwijderd. Ja, dat ja, krijg je ja, als je een paar van die bonen erin gooit. Goed, gewoon voor lange winteravond en je kleinkinderen, toch? Ja, ja. Hij zijn die bonen nog ergens goed voor, want het is een wintergerecht, hè? Nee, dus, uh, dit zijn van die verhalen. Als ja, jij het zelf ja, niet ja, gaat vertellen, ja, ja, ja, ja. is er ja, altijd je iemand je... anders die dat ja, ja, ja, voor misschien. je vertelt. <laughs> <laughs> oh, ik eh, ja. je uh, hoe ja. zit het uh, met jou in de bonen? Nou ben nou, je in ja, de bonen de, of niet? Van de bruine bonen gaan we even. Oh, oké, okay, oké. Okay. Hey, uh, even terug naar het heb Geen bruine bonen. Nee, Ik bid er niet voor, hoor. Dus beter ook ik. Maar gaan we gaan nog even, even terug, want ik wil even naar de... Er was nog een heel groot evenement afgelopen weekend. De, uh, 24 uur van Le Mans. Hè? Dat is natuurlijk ook een, op autosportgebied een, een, uh, een icoon. Ja. En uh, Nederlands succes. Romy Vrijns, uh, die, die werd tweede... Ja. In de LNP2, en dat is eigenlijk de, zo met de eerste divisie van, van, van, van de, de sportdagen. Rijdt die Vrijns niet in die E-klasse, in die Formule 1? E? Ja, ja, ja ook, klopt. Nou, wel met die jongen de Vries, Nick de Vries, toch? Ja, ja. Klopt, ja, inderdaad. Het ja. doet het ook wel, wel goed, hoor. Ja. En, uh, goed, uh, 186 coureurs gingen daar van start zelfs. Mm -hmm. In 62 auto's. En een hoop uh, ex-Formule 1-coureurs. Kobayashi, Nakajima. Niet allemaal de top van de Formule 1, maar... Toch... Uh, Allemaal stoeltje uh, gehad. Brandon Hartley, he, die ooit voor Toro oh, ja. Rosso reed. Uh, we hadden nog Pop, uh, gewoon Pablo Montoya. Uh, die naam. rijdt nog De, steeds? Die rijdt nog ja, steeds, ja. ja, ja, ja. Uh, Paul Resta. Oh, ja. uh, Robert, uh, Roberto Meri. Die heeft ooit gereden voor Marussia. Ja. ja. Oh ja. En ja, ja. Hij heeft ja, zelfs nog in die, een DTM motor gereden. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, maar goed, uh, uh, uh, in de hypercars heeft Toyota gewonnen. De hypercars zijn zeg maar de, de, de, de snelste wagens. En uh, die hadden eigenlijk geen concurrentie sinds uh, Porsche eruit is gestapt daar. Ja. Maar volgend jaar krijgen we een perceot terug. En in dit jaar erop, in 2023, dan bestaat de 24, de, uh, e 100 jaar... Ah. En dan schijnen BMW, Ferrari, Toyota, Audi en Honda ook niet te stappen. Dus uh, goed, voor, een, uh, ja. ja, dan gaan ze echt met fabrieksteams uh, echt een uh, geweldige show neerzetten. Maar vind jij Hans even voor mij? Want ik vind het vind, vind prachtig. Hè? Ik bedoel, ik blijf, niemand kijkt 24 uur natuurlijk Nee, die, Nee, ze hebben nee. dus nee, het wel deze, helemaal deze, uitgezonden. Ja, het uitgezonden. is eerder een kermis dan iets anders. Maar, ja. um, en ik spreek natuurlijk wel mensen die naartoe geweest zijn. Ook met Jan Lammers en zo. Ze kennen al die gasten wel die er geweest zijn ook. Maar ik vind het wel verwarrend met... De L1-p2-klasse, de DT. Ja, dat vind ik ook Ik zit ook te, te kijken en dan denk ik, wie ligt er nou? ik vind het, bij ja. Formule 1 vind ik het al af en toe lastig ja. om te kijken. Nee, dat omdat het op televisie wordt ja. goed uitgelegd. Ja. Maar, maar dit rijdt om elkaar. Het rijdt Die snelheid die van, van die, die langzaamste wagen en de snelste wagen, die is vrij groot. Hè? Daar moet je ook ja. voor uitkijken als je... Rijdende chicanes werd wel ja, eens ja, gezegd. als je op snelle wagen rijdt, dan is het natuurlijk gevaarlijk als je... Weet je die, die, die, die 40, 50 kilometer minder hard rijdt. Dus dat ja. is natuurlijk gevaarlijk. Maar, bezig... maar waarom doen ze dat? Waarom doen ze al die klassen door elkaar heen? Ja, dat maar is ja waarschijnlijk ja. het is moeilijk voor alle klassen zo 24 uur te houden. Iedereen ik. kan ja. een lintje winnen daar. Ja, jij, jij, ja, en ja. En jij een prijs. En jij het is wel prijs. zo. Ben je er al een keer geweest of niet? Nee, ik ben een houden het wel heel goed bij hoor. Je ziet per klasse wie er, wie er, wie er aan kop gaat. Ja, ja, ja. Maar je dus, moet eigenlijk vier klassementen in de gaten houden. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel ja. ja, inderdaad. Maar ja goed, ik vind het, ga... het vermoeiend. Ook in deze sport gaat het natuurlijk eigenlijk om de top. En dat, dat, dat is die, uh, die hypercars. Maar ja, als daar maar één uh, grote uh, jongen bij zit op dit moment, die Toyota... dan, dan is het ook niet zo spannend, weet je wel. Dus, nee. uh, dus ik hoop inderdaad dat ze in de toekomst uh, uh, met, meer, uh, met meer merken gaan rijden. Dat zou mooi zijn. Je het is, het is, kan je wel aanbevelen om een keer heen te gaan, want is sfeer... Ja, ja de dus kermis die Nee, ik heb hem met Ronnie, Ronnie Zandvoort. Ja, Ronnie gaat de, er ook vaak. Oh, die, ja. die was ja. Janse bandeman op een gegeven moment. Toen ja. Jan met die, uh, die zwart-wit geblokte auto ja, ja, ronddraaid. Ja, ja, ja, ja. Ging half Zandvoort ermee naartoe. Uh -huh, klopt. Dus ik ken al die verhalen, man. Ja. Ja, ja, die camping. Uh, die dus uh, Je slaapt voor een meter. Ja, nou ja. Misschien dat je twee uurtjes slaapt. En dan kom je de volgende morgen kom je weer daar. Of, uh, en dan komt de krant, de plaatselijke krant. Die komt dan uit. En dan op de achterpagina hebben ze allemaal vakjes gemaakt. Uh, uh, van al die coureurs die meedoen, zeg maar. Hè? 168 vakjes. Ja? En dan zie je uh, Kruis, Kruis. Wie er uitvallen Oh ja, ja, ja, ja. Dat is wel heel aardig om te zien. En dat laatste uur is ook mooi natuurlijk. Als dus, we uh, bijna klaar zijn. En, uh, nou ja, goed. Het, uh, ik heb het ook niet gekeken hoor. Uh, misschien, uh, ik heb de start een beetje gezien, ik heb de finish een beetje gezien. En ik heb s'avonds later nog even ja, ja. een kiertje gekeken. Ik ken, het, het, wat ik een mooi verhaal voor Le Mans vind... is nog steeds van Tetje, Tetje Rijenga. Mm -hmm. Tetje ging altijd met Stef. Stef van uh, oude Klaselhoff, yes, dat yeah. was uniek. Mm -hmm. die, die bouwde altijd hun eigen tribune daar uh, in Le Mans. Weet je, mm hij -hmm. is mee en toestandig. Door. En Tetje was zo wist zo van die auto's dat die ging met zijn oor bijna tegen de vangrail aan hangen. Ja, om te horen met zijn ogen dicht. Die kon zo meedoen en werd er Ja, Ja, dat dan En dan deed hij zijn ogen dicht nog hoorde Ja, ja, ja. Dus een uh, Alfa. Uh, ja, we ja, ja, al al al <laughs> Hij kon aan het geluid van je ja. horen wie er voorbij kwam. En die auto kwamen met 300 voorbij. Jij hè? zegt dat wel. Maar ik kan bijvoorbeeld op zo'n gewone dag, als dat circuit afgehuurd is door wat dan ook, kan ik een Porsche daarvan onderscheiden. Die ja, hebben ja, okay. een hele aparte uh, toon. Als het, uh, en dan weet ik meteen, dat is een Porsche. Ik heb het één keer gecontroleerd. En ik denk, zie je, ik heb dan gelijk ook. Dus, uh, maar die hebben een heel apart geluid. Maar dat je... is toch fijn man, autisme? Ja. Ja, dat is leuk. Ja, ja, ja. ja, is, uh, leuk, hè. ja, ja, ja, ja. Ik zit ook in mijn eigen wielertje. Ja, natuurlijk. Die Porsches ja. komen ook over anderhalve week hier rijden. Hè? die, uh, die Porsche Cup? Ja. Porsche Cup. Ja. -cup. Ja. Ja. En, je hoort, het, het je hoort het. zelfs dat die, die Porsches meer geluid maken dan die Formule 1 was. Ja. Dat ben ik. ik, ik oh, ja, ja, ik, ja, ik ben ga. Uh, tegenwoordig een tegenwoordig ook een beetje fluistertypes, maar uh, ja. die Porsches, die je echt. Uh, dat wordt uh, ook en, wat als Want altijd was er altijd zo'n. Ja, dat zal waarschijnlijk nu ook zijn, maar ik, ik let er even niet op. Zo'n voorprogramma. Hm? Ja, ja, je kwam ja. altijd de formule, Er kwam altijd even Formule 3 duizendje even langs. Ja, kwam dat er, klopt. Nee, de formule aan ja. rally racen. Ja. Nee, je hebt Formule 3 nu, die, die Porsche Cup. En je hebt de dames natuurlijk, hè? Ja, die de ook. Visser, onze het visser. Ja. Die gaan op de dagen voor de Formule 1 ja, ja. Of, of kwalificeren, of uh, racen. Of, uh... nee, ik denk dat die Formule dames uh, op de zaterdag gaan. Ja, uh, wordt de, de zaterdag geloof ik. Ja. En de Porsche Cup hebben we een wedstrijd op zondag. zondag. En, we en we de Formule 3 ook de, op zondag. Na ja. de Formule 1. Hè? Oh, ja. Om te zorgen dat niet iedereen tegelijk nou, ja, ja, ja. Dus daar blijven er wel mensen voor zitten. Ja. En dan, uh, ja, zo hebben ze dat een beetje verdeeld. En uh, nou ja, wat je, wat je hebt, Formule 3... Uh, Formule W, e, uh, zoals het heet. Ja. Woon, uh, en, en, en, die, en die Porsche Cup. Maar dat Formule W. Eigenlijk... Ja, dat zijn ja, de ja, dames. Maar, maar vreemden. we lagen geen gezeik mee. dat is niet woke, hè. We moeten toch allemaal genderneutraal tegenwoordig? Je mag toch allemaal uh, uh, geen mannen, vrouwen... Uh, dan, uh, dan moet het toch eigenlijk Formule N moeten heten. Ja, daar ja. zou ik een zo mailtje over sturen. Want ik ja, kan eigenlijk... Formule W. Formule W. Overigens. Dat ze daar weer onderscheiden maken. Nee, ik ben het met je. Eens. Ik bedoel... Uh, ja. Nou, we doen allemaal lekker woke met z'n allen. We mogen ja. allemaal geen man, vrouw... Met je krijgt te... ook nog uh, formule G he, binnenkort. Formule genderneutraal. Ja. Dat is, dat is, dat is Als ik non-binair ben, waar ga ik dan, ga ik dan naar mee nee, Dan krijg formule NB. Non-binair. Ja, non-binair formule NB. Ja, ja. Ah, je, ik zou gaan nee. even naar Chevy Chase zeg Ik, ik ben uh, Tino Stuik. Uh, ik heb een mooi voorstel. Formule NB. Non-binair. Ja. ja. ja. Ik vind nou, ja het. Misschien uh, dat Vol die man het omarmt. Uh, weet de jij de wel? Dat is de stap die we gaan krijgen. Dat is toch allemaal niet... Oh ja, zijn. absoluut. Dat uh, kan ik me helemaal voorstellen. Nee, maar hebben we hebben nu toch bij de Gouden bij BL... Weet het, de, de Oskars van Nederland, het Gouwelijk Kalf. Ja. Dat zou de. Ja. Uh, voor een, hoofdrol, een, hoofdrol, rol, een uh, goede, ja. ja, ik Ja. <laughs> en luister, ik, ben, ik, ben echt wel, ik vind mezelf echt wel woken en ik ondersteun alles. Maar een, een hoofdrol voor een man of voor een vrouw, dat het dus nu één hoofdrol wordt, had. Ja, ik weet niet of dat. Of weet je, haal alsjeblieft op. Man. Ja, dat denk ik ook. Dat vind ik. Laat lekker gaan, man. Wat kan niet ja. je spelen? Ja. Nou, nu is het ah, leuk. Geef zoveel mogelijk ja. prijzen. Een beetje met die, met die Le Mans race. Geef ze allemaal ja. prijzen. Jij in die, ja. die klasse. Jij in die klasse. <laughs> Ja. Uh, het is net eigenlijk, uh, net als bij makreler ook, hè? Ja, dat je ja, nog ja. Een, een pechprijs uh, iemand toekent. Uh, bijvoorbeeld... Maar de uh, vrouwen in de lift, hè? Ik begrijp ja. uh, dat er uh, ook weer een enorm ander evenement... Uh, nou, dat uh, bedoel ik, ja. Want je had het uh, Nederlands... Nee, wat zeg ik? Het uh, Nederlands kampioenschap volgens mij het wereldkampioenschap damesvissen, hè? Damesvissen. Is dat zo? In Lelystad is geweest. Ja. En daar hebben we gewoon goud gehaald. Dat, Over, dat, dat is Over, helemaal... Over de is gewoon wereldkampioenen vissen geworden. Ik heb er ja. een stuk van gezien. Die hengels. Ik heb ja. ook best wel een lange Hengel. Dat is een beetje gek als ik dat zeg, maar. Nee, maar. stellen ja. we die nee. lange hengel. Nee. Ik heb helemaal geen lange ja. hengel. Heel uh, ja. kort hoor. Nee, maar het is, het is echt. Ik heb gezien wat van lange hengels die vrouwen vast hebben. Die halen gewoon de overkant van de sloot. Die dus ja, hengels, hengels van die mannen die zijn nog langer. <laughs> ja, dat wou ja. ik net zeggen. We, en we hebben het net over genderneutraal en non-binair. Noem maar op. Dus, nou, mensen, Die discussie die zullen we straks even in het tweede <laughs> uur gaan voortzetten. Of tenminste dat soort gesprekken. Het is 11 uur. Tot zover het ritme van ZF Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.